Plannen is niet het einde van je plannen. VAB pechverhelping helpt je sneller weer op weg. Ik heb een nieuw speelgoed. Luister eens. Oh? Dat is met belletjes. Oh. Extra ja. kerst- en belletjes. Zalig. Ja, ja, het wordt zo meteen wordt echt helemaal de shit, hoor. Goedemorgen, lieve luisteraar. Goedemorgen, Charlotte. Hey. Ik vroeg me af, kou hebben in het dialect. Hoe zeg jij dat? Eh, ten Het is goed. Maar er zijn zo geen uitdrukkingen precies, hè? En nu, tijd met die ballonnen spelen. Ja, want het is jouw verjaardag. Goeie <laughs> verjaardag. Ja, dankjewel. Goedemorgen, ze. luister, kijk. Goedemorgen, ja. morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met radio 2. Ga je de dag in? No, no. Met een lach op je gezicht. Ja. hé. Niet overzwijgen, hè. Nee, ik merk het, ja. heeft er ja. zin in. Ja, ja. Het <laughs> Nee, maar ik, ik zag dat dan op te zoeken. Zo uitdrukkingen met koud hebben. Ja. Ook in mijn dialect. Ik vond niks. Ik vond één ding. Uh, het is zo koud als een kaalgeschoren schaap. Ja. <laughs> dat slaat toch nergens op? Nee, maar ik kan wel zeggen kippenvel. Hè? Dan, dan, dan, dan dat wel. Ja, ja. Dat, dat ja, uh, ja, maar... associeer ik dan weer met andere dingen, maar. Ja, nee, is... Maar bon, als je het beter kan, deel het gewoon even in de app van Radio 2. Hoe koud is het bij jou? Deel het nu goedemorgen. Jouw Hopla volgend hey, hey, voor 2. Drummetje. Ja. Ja. Is ja. op dit moment zijn uh, alle medewerkers van uh, de Show de studio aan het poetsen uh, Charlotte, ja. waarom precies? ik ben aan het stofzuigen voor jou omdat jij uh, ja, een heel proper op je eigen bent en altijd klaagt dat het hier vuil is dat er veel brokken op de grond liggen er heeft nog nooit en, uh, iemand gepoetst voor mijn verjaardag. Ja, dus ik ben deze echt ontroerd ons cadeau aan jou dat het hier een beetje proper wordt na 52 jaar jongens oh. dankjewel, hey, Goedemorgen. Goedemorgen, morgen Peter van der Morgen right now Let's just run away All that talk is killing me One last shot, hold on. Het is volgens mij weken geleden dat we eens dus niet beginnen in Antwerpen. Goedemorgen, Mona. Goedemorgen. Waar beginnen we wel? Vandaag beginnen we in Kreijnen, speciaal voor jouw verjaardag. <laughs> Dankjewel, Mona. Oh. Op de E40 van Brussel naar Leuven is nu een ongeval gebeurd op de oprit in Kreijnen op de rechterrijstrook. Dat is nu wel niet goed nieuws, natuurlijk. Dankjewel. Al oh, die belletjes. Hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag. Je voelt al, je voelt kerst, het komt eraan. Eerst nog de Sint uiteraard. Het is vandaag 1 december. Dat ja, is een dag dat je hoort op Radio 2 dat het duurder kan worden vanaf vandaag als je in rood gaat in de bank. En vandaag ook wereld eidsdag. Je zou bijna zeggen, dat is toch de wereld uit. Weet je dat nog in de jaren 80? Ja, ja. Doe je de krant erop ja, sloeg. Het ja. stond in grote letters op de voorpagina's. Maar natuurlijk, er zijn nog altijd een boel mensen met HIV. Gelukkig is er goede medicatie om dat onder controle te houden. En aids en HIV is er nog altijd. Ontwikkelingslanden bijvoorbeeld natuurlijk. Beerkoud. Temperaturen rond het vriespunt. Ik dacht, ja, hoe zeg je dat in je dialect? Koud. Zeg eens ze bij ons, maar meer ook niet bij jullie. Er ja, wat reacties binnen. Hè? Ja, kot, dus kot, ja, bergkot. Of in, in Danny Priem zegt, in de Westhoek zegt men: Mijn handen zijn gelijk isbrokken. Dus dat, dat je handen echt koud worden. Of het scheelde frak met gisteren, zegt Nicolette ah, ja. Meltzer. Dus je moet een jas meer aandoen. Peter Thijs uit Riems, dat is in Limburg. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Zeg, hoe spreken ze daar koud uit bij jullie? Uh, bij ons het eigenlijk gewoon een het getwiste stenen uit de grond. Ja, ah, ja dit uh, dat. Uh, in, het, in het dialect klinkt dat eigenlijk. Uh, het grootste de grond. <lacht> Heerlijk. Ja, je kon ook gewoon uh, zitten vloeken hebben tegen mij. Maar uh, ja, klinkt goed. Peter, dankjewel. je wel. En geniet, geniet van de hopelijk droge dag. Fijne dag, hè? Ja, ga je ook aan, maar nu uwe verjaardag. Zeker, man. Ik probeer mij door te slaan. Paul van Aken uit West-Rozenbeek. Goedemorgen. Goedemorgen Peter dan iedereen. Even aan de andere kant van het land, west West-Vlaanderen. Dit vond ik een heel bijzondere. Hoe zeggen ze het bij jou? Het is hier stierenkoet. Stierenkoet. Maar wat heeft een stier daarmee te maken? Ja dat, ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, maar zeg, goh, ik zijn dat in elk geval, het is stierenkoet. He? En, is het ook stierenkoud op dit moment bij jullie? Uh, volgens mij vraagt het wel een ST, mijn 1. Oh, mijn 1, kijk. Maar het, het wordt droog, dat is eigenlijk het beste weer. Hè. Beetje droog, beetje ja, koud, dat is december. Geniet van de dag, man. Oké, okay, dankjewel. En ja, met meer vijanden. Ja, je. Ik sing hallelujah back to the 90s, Dr. Alban. Heel mooi, Benny Verlinde. Goedemorgen Peter, gelukkige verjaardag met uw 40 jaar, Benny. Oh, flatterend, flatterend voor jou. Benny, Benny, Benny, E-woord. Ik hou van jou. Goedemorgen, ja, er was nog een, een andere sloeber die met moet weten in de app Kimberly Prince, die is 32. Gelukkige verjaardag. Oh my god, juist de 50 gepasseerd. En nu onderweg naar de 60. Maar stop er toch oh, mee. Ja, oh, maar 60 is ook oké, okay, denk ik. Stop. Ja, ik kom maar ja. elke leeftijd. Ja. Goedemorgen, Chantal Welleman uit Zottegem. Er is er een jaar of Dat ben je wel zien, dat ben je. Gelukkig verjaardag, Peter. Dankjewel, Chantal. Heel fijn dat je luistert. <laughs> Dit wordt een dolle boel hoor.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 Ja, dat kan positief zijn. ja. ja maar Beiren lelijk is echt wel heel lelijk. Ah ja, dus het is een dat soort... nog niet meer positief. Het Vers... is zoiets overtreffend versterkend. Ja. Ja. Versterkende ja. trap. Ja. Dat. Ja. Goedemorgen, het is 20 over 6. Welkom bij de show. Ja, toch een beetje minder goed nieuws. We weten al een tijdje, er zijn veel te weinig huisartsen. Ook in Turnhout, provincie Antwerpen. En daar, dit. Ik was even onder de indruk van de maatregelen die de dokters gaan nemen. Ja, je zal eerst moeten advies vragen aan een website. of je wel of niet moet langskomen. Dus uh, die website heet Moet ik naar de dokter? dat is een samenwerking met onder meer de Universiteit Antwerpen. En je krijgt dus een aantal vragen te zien en die peilen dan of je wel symptomen hebt of niet, wat er precies aan de hand is. En aan de hand van de antwoorden krijg je dan op het einde advies, kom naar de dokter of blijf gewoon thuis en ziek uit. Ja, ik ben nu even op die website, je moet tegen dat je het ooit ingevuld hebt, dan... Ja, kan je zomaar overleden zijn. <laughs> ja, nee, maar ja, dat is toch ja. symptomatisch ja. voor onze maatschappij. Ja. Ik herinner me van, jongens, dokter Google blijft eraf, maar die ja. moeten we al naar een website om te gaan kijken of we ziek zijn. Ja, inderdaad. Ik vind het allemaal dus, niet dan goed. Dan word je hopelijk doorverwezen als het ernstig is. Hè. Dat zou de bedoeling moeten zijn. Ja, de mensen die gaan dan meteen naar spoed of die bellen 112. Ja, wie weet. Ja. En ook niet iedereen is even handig eh, daarmee, hè, met, met de nee. computer en apps. Dus ja. Nee, moet je nu niet doen. Ja. Goedemorgen, morgen. Gelukkig ook goed nieuws, want er is een nieuwe rage. Ik had al van zo'n paar dingen gehoord, maar we gaan even naar Laarne in de deel en de deelgemeente Kalken, Oost-Vlaanderen. Stickers met een plakboek. Denk panini, dat gevoel, voetballertjes. Wat is er aan de hand? In de sparwinkel daar in Kalken hebben ze sinds kort een plakboek uitgebracht. En ja, je kan het vergelijken met de panini-boeken in andere supermarkten of die met de voetballers bijvoorbeeld. Maar als je voor een bepaalde bedrag koopt, dan krijg je een aantal stickers, die kan je dan in dat boek kleven. En in Kalken geven ze stickers van historische gebouwen in Laarne en Kalken. Het kasteel van Laarne bijvoorbeeld. Als je in de app kijkt of op VRT Max... Dan Mooi een kasteel dat, ja. Het kasteel bestaat nog hm. altijd, maar dus dat is dan een historische print of verdwenen cafés, hoeves. En het is zo'n danige hype dat mensen zelfs bij elkaar gaan aanbellen. En er zijn ook ruilbeurzen. Dus dat, ja, van welke printjes heb je nog? Wat wil je nog? Welke heb je tekort? Um, er waren zelfs tien tafeltjes voorzien op een ruilbeurs. Er kwamen 250 mensen naartoe. En de actie loopt tot en met zondag... En ze gaan nog ruilbeursen organiseren. Dus het verenigt wel heel ja. veel mensen. Een maai brengt ja. mensen samen. Ja. Oh, dat vind ik altijd tof. Ja, inderdaad. Goed gedaan daar. Ja, misschien gebeurt dat bij jou ook eh, met die plakboeken. Deel even in de app van Radio 2. Of je zo'n ding al gezien hebt. Of zelf hebt natuurlijk. Stel je voor dat er een plakboek komt van Niels de Stadsbader. Of van dus, Peter van de Verre. Ja, we moeten ook niet overdrijven natuurlijk. Nee. Goedemorgen. Ik heb een nieuw speelgoed. Ik vind het zo leuk met die belletjes. Welkom. Het is 23 over 6. Dit is Niels.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 Zo 80 jaar mannen. 80 jaar hè? Gloria Gainer. Adult Safe dan denken van treedt er nog op? Ja, die treedt nog op. Volgend jaar gaat hij gewoon lekker spelen. 80 jaar, goed bezig. Het is bijna half zeven. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. De gevechtspauze tussen Israël en het extremistisch-Palestijnse Hamas in de Gazastrook is na een week afgelopen. Kort nadat de deadline vanochtend vroeg is verlopen, heeft het Israëlische leger aangekondigd dat het gaat verder vechten, omdat Hamas de voorwaarden van de gevechtspauze heeft geschonden. En in het roodgaan bij de bank kan vanaf vandaag duurder worden. Banken mogen hogere tarieven aanrekenen als je onder nul gaat op je zichtrekening, maar ook als je betalingen met een kredietkaart gespreid terugbetaalt. Het is koud, koud, koud. Maar hoe koud precies bij jou in de buurt? Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. schelde Scheldewaas, Schelde-Waas, Oosterwaas, nieuw scheldeland en Oost-Waasland. Dat zijn de vijf namen die gisteren op de gemeenteraad van Zwijndrecht werden voorgesteld. voor de nieuwe fusiegemeente met Kruibeken en Beveren. Maar niet iedereen was daar even gelukkig mee. En daarom is het agendapunt uitgesteld naar een volgende gemeenteraad. Want de procedure om die namen te kiezen is niet ernstig gevoerd zegt groenschepen Steven Vervaat. Er is een longlist opgesteld op basis van een week of tien dagen in inzendingen van burgers waar dan iemand een selectie heeft uitgemaakt ja, en bovendien is de enquête in en Kruibeke plaatsgevonden tussen de volksraadpleging en de gemeenteraad van 26 september nu, alleszins, ik denk dat een de naamgeving moet er komen op basis van expertise. Je moet dat vragen aan naamkundigen. Zij moeten met goede, mooie, correcte voorstellen afkomen en die moeten ze voorleggen aan hem. Maar, maar wat hier gebeurt is: dus stuur maar iets in, het een en het ander klinkt wel goed en dan gaan we met die lijst verder. Dit moet deftiger en ernstiger bekeken worden. Zwijndrecht heeft aan de andere gemeenten gevraagd om een nieuwe procedure te starten voor een fusienaam. Groen stelde ook nog voor om de fusieplannen alsnog te stoppen, maar dat voorstel werd weggestemd. De huisartsen in Turnhout en de ruime regio daar rond willen minder patiënten over de vloer, omdat er te weinig huisartsen zijn en het te druk is. Daarom vragen ze iedereen die zich ziek voelt om eerst naar de website Moet ik naar de dokter te surfen. Daar kan je je symptomen invoeren en krijg je een ...of je echt naar de dokter moet... ...of dat je gewoon een paar dagen kan uitzieken. De site is heel betrouwbaar... ...zegt dokter Chris Bayens ...van Eerste Lijnzone Kemperland. De Universiteit Antwerpen heeft daar... ...goede studies naar gedaan... ...dat is heel goed wetenschappelijk onderbouwd... ...neem niet weg dat men wel voorzichtig moet blijven... ...en als daar echt... ...onderstwekkende dingen zouden zijn... ...dat men dan natuurlijk contact moet nemen... ...met ofwel huisarts of wachtpost ...en kan dan een arts zelf nog beslissen... ...of dat er iets mee moet gebeuren... Maar ik denk dat er al een flinke filtering zou kunnen gaan gebeuren van tevoren op die manier. De website Moet ik naar de dokter is in zeven talen vertaald, maar bestaat ook als app. En in de campen tussen Retie en Geel zijn 23 kilometer oude betonnen fietspaden vernieuwd. Ze waren te smal en zijn nu breder gemaakt en geasfalteerd. Vandaag gaan die langs de Retische steenweg weer open. Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer. Op het volledige traject werden fietspaden van minstens 1,75 meter breed in asfalt aangelegd. En waar mogelijk was het dan een breedte van 2 uh, meter die werd voorzien. Het laatste deel, dat is nu afgewerkt en vandaag gaat de reetische weg volledig open voor alle verkeer. En dat is dan uh, ja, goed voor zo'n 23 kilometer fietspaden die nu volledig klaar zijn. Lage wolken en aanvriezende mist vanmorgen? Wel opklaringen later. voel je goed in, het wordt plus 1 graad. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Dag Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Sorry. Het is hier zo prettig met die ballonnen. Oh, gelukkige verjaardag, Peter. Ik wordt slot, echt waar. Maar Mona, vertel eens. De problemen op dit moment is wel wat weer. Ja, want nou. naar Brussel moet je uitkijken op de A12 in Wilrijk. Goed uitkijken voor een defect voertuig. Die staat op de rechterrijstrook. Dan al wat traag rijden op de binnenring rond Brussel. Een vijf minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de E40 naar Leuven is in Kruinem de rechterrijstrook van de oprit versperd. Dat komt door een ongeval. En ook bijna tien minuten langzamer rijden op de Antwerpsring ring richting Gent. Van Berchem tot de Kennedy Tunnel. Ja, het was vanmorgen eigenlijk behoorlijk rustig op de weg, maar uh, ja, krijg je dat natuurlijk. Zometeen nog een goede tip uh, die je hoorde bij DJ David van Radio 2 Spits over een minuutje of vijf. Over jouw dikke jas die je nu aan hebt.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 And see myself coming I just wanna to feel Real love Feel the home that I live in Cause I got too much life Williams echt niet zijn. Ga je nu die ballon laten een ploffen achter mijn rug. <lacht> nee, nee, maar ik vind het leuk met ballonnen in de studio. Allemaal voor jou, want Peter is jarig. <lacht> Robbie Williams, ja, intussen is er ook een documentaire over gemaakt. Och, haar wat mens kapper mee te doen, zeg. En dankjewel. Peterke, Peterke, Peterke, gelukkige verjaardag. Dankjewel. Ook een hele mooie van uh, Joske Delcour uit Diest. Yappy birthday. yappy. Ja, wat, wat zei je nog? Dat vond ik ook een mooie. Uh, gefelicitaard. Oh. <laughs> Altijd mooi. Goed, en in de wei staat een koe. Ja. Dankjewel, je Ik vind het zalig. En dan was er nog uh, Anita van Zand uit Balen. Anita, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Anita, um, we hadden het dan net over het verhaal uit Kalken. Ja, daar zijn mensen die echt stickerboeken uh, verzamelen. Dus je krijgt in de supermarkt een boek en dan kan je stickers krijgen als je bepaalde aankopen doet. En dat is echt een hype geworden, hè, een hele ruilbeurs. Mensen bellen aan bij elkaar daarvoor voor stickers. En wat deden ze bij jullie in de Jumbo in Balen, Anita? Ja, bij ons is dat vorig jaar geweest. Uh, moest je... Eerst kreeg je bij de eerste aankoop kreeg je ook een boek gratis. En dan voor een bepaald bedrag kopen. En dan kreeg je een pakketje stickers. Er zaten er vijf in. En die konden dan in die boek kleven. En dat ging dan over Balen en zijn gehuchten. De geschiedenis dat was samen met Erfgoed Balen. Okay. En als, die stik... ja, als de actie voorbij was en je had niet voldoende stickers, dan winnen er twee uh, dagen voorzien hier in Balen in een soort museum. Is dat eigenlijk een klein museum uh, van Erf? goed, Stickers konden dan uw stickers binnen doen voor andere mensen te helpen. En dan kreeg je daar de ontbrekende stickers. Maar hoe goed. Het, het lijkt me leuk voor het dorpen, zo de Vroostjes, die zouden dan nog kunnen uitbrengen. Zo'n een stickerboog. <laughs> Toch alle, ja. alle stickers van Gert Verroost door de jaren heen. Dankjewel, Anita. Geniet van de dag, Goeiemag, Ja, ik u, u ook en nog een fijne verjaardag. Oh, dankjewel, dankjewel, Anita. Ja, je hoort het. Het, is al een beetje, het ruikt al een beetje naar Kerst. Het ruikt een beetje naar de Radio 2, Top 2000 ook. Mm. Dat is ook bijna. Maar koud weer, temperaturen rond het vriespunt. En gisteren, gisteren bij DJ David in Radio 2 Spits kreeg je een paar tips. Ja, veel mensen moeten krabben waarschijnlijk, maar er zijn een paar tips ook. Het is beter om je motor niet te laten draaien als je daar aan je auto uit staat te krabben. Mm -hmm. Want het is natuurlijk niet, milieu, het is milieuvriend, niet milieuvriendelijk. En nee. het is ook niet zo goed voor je motor <laughs> zelfs. En Je moet ook je achtermistlicht gebruiken als je geen 100 meter ver kunt zien. Niet alleen bij mist, maar ook bij sneeuw of felle regen. Dat was ook een van de tips. Misschien een belangrijke ook. Als die, uh, ja, als die mist dan weg is, zet die dan ook weer uit. Juist. Want dat stoort natuurlijk. Maar ik zat van te kijken toen ik luisterde, best geen dikke jas dragen in de auto. Ja, Stef Willems van Vias van het Verkeersveiligheidsinstituut, die legde dat zeer goed uit. Luister even mee. Je kan wat minder draaien. De bewegingsvrijheid is wat beperkt. En bovendien... En dat is iets waar mensen zeker niet aan denken. Uh, je gordel die zit wat verder van je af als je dan in een ongeval terechtkomt. Eigenlijk heb je wat minder uh, ja, grip van die gordel. En dat kan ervoor zorgen dat, je, ja, dat die gordel eigenlijk wat minder goed werkt. Trouwens, bij kleine kinderen ook. Hè? Ja. Nooit baby's met zo'n dikke jas in, uh, achter de gordel zetten. Dan hebben ze geen bewegingsruimte. Als er dan iets gebeurt, niet goed allemaal. De Dinketoy's. Ja, dat was. Uh... Het was echt een beetje mee too, hè. I can't keep my hands off you. Het is 17 voor 7. It's like asking for trouble. Going round just like that. You were a permanent reminder. Of things I'd never forget. Now I know you enjoy being given me. Air. You better watch out cause no matter how. Trouble Going round Just like that We're a permanent Reminder Of things I'd never forget Now the more I stay The more you dare It won't take long Spotlight My hands of you, de Dinky Toys. Ja, iemand die mij ook veel gezondheid wenst, dat vind ik mooi. Maar ja, dat is mooi, dat is belangrijk ook. hè? Vanaf je vijftigste begint dat, dat meen ze met de gezondheid. Dat... Dus vandaag 52, Hallo jij hè? van de regio! Maar werkelijk los 52. Ja, en counting hè, dat gevoel. Goedemorgen, het is 14 bijna 13 voor 7. Beerkoud, temperatuur rond het vriespunt. Dus sturen we ons maar gewoon naar buiten natuurlijk. Maar gewoon van de regio, ik zie en hoor je nu in de app van Radio 2. Goedemorgen. Goedemorgen en gelukkige verjaardag. Dankjewel Margot. Hoe zeggen ze trouwens in Denvermonden dat het heel koud is? Um, het is brakaat. Brakaat? Bra Van waar ja. is die bra dan? Van bar, denk ik, ah, vermoed ik. Ah, kijk, ja, het bestaat toch een spitsfietige brakaat. Maar Margot, ja, deze week hadden we hier vooral de hete vraag van Charlotte. Want Charlotte mm. vroeg zich af hoeveel ton strooizout er in een studio van Radio 2 kan. Dat is een vuile Oeh. boel, maar nu kunnen we het echt controleren. Want waar ga jij naartoe vandaag? Wel, ik ga naar een groot depot voor strooizout in uh, Vorselaar. En ik heb dat zo al een keer opgezocht. En daar liggen echt bergen hoog uh, ja, strooizout, waar je precies kan afskiën. Dus ik ben zeer benieuwd. Uh, ik neem uw vraag mee, Charlotte. En straks hoor je dan alles over uh, strooizout. Of dat, of dat nu eigenlijk heel slecht is voor uw auto. Of dat dat een fabeltje is. Super. Of dat je dat kan opeten. Of dat dat ook een nee. fabeltje is. Uh. Ik vertel er u straks alles over. Maar inderdaad, voor de notte, dat is een gedoe, hè. Maar plak daar aan. Maar goed, ja, anders uh, glijden uit is ook de bedoeling niet. Dankjewel, Margot. Tot straks. Tot straks. Margot van de Regio. Zeg, zullen we George Ezra's doen? Dat Ezra is veel te lang geleden. Oh ja. George, where are you? George. George. George. With your shotgun. Ja, typisch op, op de verjaardag, uh, dan wacht hij altijd iets keer langer. Daar is hij. alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.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 You're Ballon. Blauw van de scene, het is 6 voor 7. En even live naar Nino, over naar Anne van den Steen. Goedemorgen, Anne. Goedemorgen, Peter. Gelukkige verjaardag. Dankjewel. Je had een belangrijke vraag, blijkbaar. Ja, mijn kleinzoontje Aiko is vandaag ook het jaar geworden. En we gaan dat vieren met een lekker stukje ijspaard van Mario Bros. Oh, Dat is zijn geld, dus uh, jij bent ook uitgenodigd. Dus dat ik voor jou zo'n stukje ijstaart. Jij ja, kan misschien niet zijn super worden. Een stukje ijstaart. Ik, uh, ik kijk even in mijn agenda straks. Oké. Okay. Goed. Ik wens vooral een gelukkige verjaardag. Fijne ochtend, hè Anne. Dankjewel. Dag. En dit zijn er twee, zie je. you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.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 To move your glass Hoping one day you'll make a dream last Dreams come slow And go so fast You see you when you close your eyes Maybe one day You'll understand why Everything you touch surely dies But you only need the light When it's burning low Only miss the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 Only know your lover when you let her go. Passenger, Anna Turen. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you missing home. Only know your lover when you let her go. When you let her go. Het is 3 voor 7 zeven. Een goeiemorgen op vrijdag bij Radio 2. Goedemorgen morgen. Begin bij...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 Hallo, ik ben Jonas en ik werk bij Koolruid. En wij hebben nu niet te missen feestpromo's. 25% korting bij aankoop van twee flessen Rode Wijn Rode berg, Classic Blend. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 12 december in onze winkels. Voorwaarden op koolruid.be.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 de laatste exclusieve Goedemorgen morgenmok van de week. Die je hier. Druk nu op Punto Punto. ...en deel het in de app van Radio 2. Weer straks. Goedemorgen. Elke dag. Telk voor twee, Radio 2. 7 uur exact. Het VRT-nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. De gevechtspauze in de Gazastrook is na een week voorbij. Israël heeft het voorbije uur de oorlog hervat. En in het rood gaan bij de bank kan vanaf vandaag duurder worden. Het Israëlische leger zegt dat het zijn militaire acties tegen Hamas in Gaza hervat nu de deadline voor de verlenging van de gevechtspauze voorbij is. Een week lang werd er niet gevochten. Hamas liet 110 gijzelaars vrij en Israël 240 Palestijnse gevangenen. Maar, Marijn Trio, er is geen akkoord nu voor een verlenging. Nee, volgens Israël heeft Hamas de voorwaarden geschonden door een raket af te vuren naar Israël. Maar of dat echt de oorzaak is of eerder het gevolg van het mislukken van de onderhandelingen is niet duidelijk. Hamas heeft zowat alle vrouwen en kinderen die het als gijzelaars vasthield vrijgelaten. En mogelijk verliepen de onderhandelingen veel moeilijker over het vrijlaten van mannen en Israëlische soldaten. Israël is meteen begonnen vanochtend met nieuwe luchtbombardementen en artilleriebeschietingen op Gaza stad en de vraag is of het Israëlische leger even brutaal te werk zal gaan als voorheen na een duidelijke oproep gisteren van de Amerikanen om burgers te sparen. Onder nul gaan bij de bank kan vanaf vandaag duurder worden. Banken mogen hogere tarieven aanrekenen als je in het rood gaat op je zichtrekening, maar ook als je betalingen met een kredietkaart gespreid terugbetaalt. Banken zijn niet verplicht om hun tarieven op te trekken, maar de overheid heeft wel hogere maxima vastgelegd vanaf vandaag, zegt Lien Murissen van de FOD Aan een consumentenkrediet zoals bijvoorbeeld een lening of een kredietkaart zijn er altijd kosten verbonden, maar die worden beperkt door het wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentage. En vanaf vandaag stijgen die maximumkosten voor kredietopeningen met 1 procentpunt. En concreet willen we eigenlijk zeggen dat de maximumkosten voor onder andere een kredietkaart waarbij je een gespreide terugbetaling hebt en zichtrekeningen waarmee je onder nul kan gaan met maximum 1 procentpunt kunnen stijgen. Nog nieuw vandaag is dat de lonen van ambtenaren met 2 procent stijgen en dat komt doordat de spilindex eind oktober overschreden is. Het Belgische gasbedrijf Fluxis zegt dat het de invoer van Russisch aardgas niet zomaar kan stoppen, omdat het gebonden is aan een contract. Oekraïne beschuldigt Fluxis dat het de Russische oorlogskas steunt en het heeft het bedrijf op de lijst van internationale oorlogssponsors gezet. Fluxis haalt Russisch gas binnen via de haven van Zeebrugge en ook federaal minister van Energie Tinne van der Straten zegt dat dat moet veranderen. Dat is absoluut geen uh, fraaie plek en dat is zelfs uh, bijzonder pijnlijk, want wij hebben inderdaad als land Oekraïne ook heel vaak geholpen en hier blijven wij ingebreken en dus het is ook wel absoluut uh, mijn wens om ervoor te zorgen dat we met maak maken. Dat vereist dat we eigenlijk een initiatief moeten kunnen nemen op Europees niveau, want het gaat over een sanctie. Dat kunnen we niet als land alleen doen. En dit zal ik ook samen met mijn Europese collega's blijven op de agenda zetten. Tienermeisjes hebben nog altijd twee keer zoveel kans om besmet te raken met HIV als jongens van hun leeftijd. Dat zegt kinderrechtenorganisatie UNICEF vandaag op Wereld Aidsdag. Het aantal besmettingen daalt wel, maar, maar toch zijn er het voorbije jaar over de hele wereld nog bijna 100.000 tienermeisjes besmet. Alles samen zijn er volgens UNICEF wereldwijd op dit moment 2,6 miljoen kinderen en jongeren met HIV. In de Europa League voetbal heeft Union 0-0 gelijk gespeeld op het veld van Toulouse. Union was beter, maar miste een paar kansen op de overwinning, zegt speler Charle van Houten. Heel frustrerend, omdat ze dit seizoen ging ze makkelijk binnen en dan vandaag eh, creëer je 3-4 ja, 100% mogelijkheden en score je geen 1. Ja, op dit niveau, als je er 3-4 krijgt, dan moet je zeker 1 of 2 doelpunten maken. Union is nu derde in de groep op de laatste speeldag speelt het tegen Liverpool. Club Brugge en AA Gent die hebben allebei hun voorlaatste groepsmatch gewonnen in de Conference League. Zo houden ze kans op groepswinst. Brugge won met 0-5 bij Besiktas in Turkije. De 4-1 van AA Gent thuis tegen de Oekraïners van Luhansk werd overschaduwd door de open beenbreuk van doelman Nardi, zegt ook trainer Hein van Hassenbroek. De hele groep heeft echt pijn, lijdt ook. Maar oké, okay, er was niemand zijn die meer zou en dan Paul het moment. Hè. We hebben super dokters in Tuzet, dus ik hoop dat zij daar echt werk van maken. Dat zij dat been helemaal kunnen uh, volledig terugherstellen. En Dat Pol nog terug kan uh, op topniveau voetballen. Maar ik vrees dat dat toch een tijdje zal duren. Dat hadden we nog nooit gezien, zeggen. Een open beenbrug. Zo van één verkeerde beweging. Ongelooflijk straf, ja. Mafia. Heel erg voor de man natuurlijk is het nieuws uit jouw buurt. Voor de nieuwe fusiegemeente Beveren-Zwijndrecht-Kruibeke zijn vijf namen voorgesteld. Nieuw Scheldeland bijvoorbeeld, maar er is discussie over de selectieprocedure. En tussen Reti en Geel zijn 23 kilometer oude betonnen fietspaden helemaal vernieuwd. Aanvriezende mist vanmorgen opgepast dus, later opklaringen wel koud, maximum 1 graad, vannacht tot min 5 graden. Meer nieuws uit je buurt vind je in de app van VRT Nieuws koude ochtendspits en een paar ongevallen vertel eens Mona op de binnenring rond Brussel, daar gaat het nu wat trager tussen Strombeek en Vilvoorde dan op de E40 van Brussel naar Leuven een ongeval in Kruijnhem, op de oprit op de rechterrijstrook inderdaad en 10 minuten langzamer rijden, dat doe je op de Antwerpse ring naar Gent, van Berchem tot de Kennedy tunnel Radio 2, 2. en op 1 december dan dans je zeg dat ik het gezegd heb, het mag met Le Dida, du je. van de veren. Radio weet wie dat hè? Dit ken je, dit voel je. Philippe Cataldo. Oh, dat is goed beginnen, hè? Gelukkige verjaardag, Petri. Ja, ook. kiekenvel, goeiemorgen. Danse. Batangue sur le parquet ciré. Les violons, ça fait rêver. Les yeux dans les yeux, fais les tourner. Et fais-toi désirer. Toi qui connais si bien le cœur des femmes, tous les mots qui les enflamment, celles qui le tendent un tango d'art frémissantes et parfumées, toi tu sais où les trouver, les divas du dancing, les divas du dancing. Les cinglés du mango Celles qu'on ne verra jamais dans les discos Les fans du saxo Les félés du basso, Celles qui pensent encore autant du cadeau Les divas du dancing Les divas du dancing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 En je moet les trouwen. du divanus dansines, les divas du dansines, corsair et cœur glacé. Elles gardent de toit un peu de momie sur le bout de leur doigt, dont elles ont caressé. Cette nuque bleue qu'elles aiment embrasser, les divas du dansines. Les divas du dancing, sans jamais donner ton âme, sans jamais verser de larmes, larmes, larmes. les divas du dancing, les divas du dancing, les singles du lambeau. C'est qu'on ne verra jamais dans les discours, les du fanadus -saxons fanadus -saxons les fans du fans des fans Les fans du fans des des het staat sowieso veel te laag in de Radio 2 Top 2000 eind dit jaar. Dus pak die al even mee als je gaat stemmen. Is dat binnenkort? Dat zou misschien wel eens binnenkort kunnen zijn. Philippe Cateldo, Le Diva Du Dancing. Het is 9 over 7. Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen. Je vrijdag. Weet je, in kerstveer, 1 december, de dag dat je hoort op Radio 2, dat je vanaf vandaag ja, misschien meer gaat moeten betalen als je het rood staat op je bankrekening. Ja, inderdaad, is uitkijken. Je, je kan meer betalen um, als je onder nul gaat. Ze mogen hogere tarieven aanrekenen, maar het is niet verplicht. Dus het kan, maar het moet niet. Maar je moet dus wel uitkijken. Laat het dan zo, banken, laat het dan zo. Mooi berichtje van Pieter Jan Privoos nog, goedemorgen. Ja, in verband met die actie in Kalken, met die stickertjes die je kan sparen ja. van uh, historische gebouwen. Maar vandaag beginnen ze bij Uniso Kruisem ook met iets, uh, met een slogan We hebben het in Kruisem. Hier kunnen mensen stickers sparen met de foto van de handelaren uit Kruisem. Dat <laughs> vind ik goed. Wat? Van de bakker en de beenhouwer en Leek. de lingerieverkoopster. En op het einde kun je dan met dat volboekje een mooie prijs winnen. Oh, tof. Goed gedaan, Pieter -Jan. Maandag maak je hier wakker met de topsangeres Lise. Die heeft een heel goede song uit. En komt maandag tien jaar Frozen vieren met live muziek. En er komt nog iets op radio 2. Dinsdag, dan vertel ik jou hoe jouw je laatste dagen van dit jaar echt steengoed worden. Uh, misschien een kleine tip al. En uh, nog een tip. Goedemorgen, dag uh, Anja Bergmans uit Aarschot. hey dag Peter, mijn leeftijdgenoot Goeie uh, gelukkige verjaardag. Dankjewel, Anja. ik wil jouw liedje zeggen. Oh, oh, go. Doe maar hoor. Happy birthday to you In mijn wijs staat een koe En die koe zingt I love you Happy birthday to you Dankjewel Anja. dankjewel. Geniet van je dag. Geniet van je dag. En dank je voor zoveel mooie woorden. Ze is er stil van geworden. Anja, ben je er ook? Hallo, Anja. Anja. Ik ben er nog. Dan ga je. Fijne dag nog. Er was nog goed nieuws ook binnengekomen van Tom Waas Hij uh, heeft officieel gemaakt dat hij je lief heeft. oh leuk. Dus kijk, oh. ja. Dus uh, dames, laat hem gerust vanaf nu. Ja, dan dat bericht staat in het laatste nieuws van morgen Een waanzinnig verhaal uit Limburg in Lommel. Daar heeft een koppelde bouw van een huis moeten stilleggen. Want onder de grond zit een waterleiding, zo'n grote openbare, eens Charlotte. Het is een waterleiding van 60 centimeter breed en die zorgt dus voor drinkwater voor 150.000 Limburgers en ja, het koppel heeft dat ontdekt toen ze de kelder van hun huis aan het bouwen waren. Nu, niet alleen het koppel heeft de bouwgrond gekocht, want 25 jaar eerder werd die bouwgrond ook alles verkocht, maar aan de watergroep. Dus vandaar, die waterleiding het stond in een bepaald document. De notaris had dat niet gezien en het koppel kocht de bouwgrond en wist dus eigenlijk van niks. De bouw van het huis ligt al tien jaar stil. En van de stad mag het koppel niet verder doen. Maar van de rechtbank wel. Dus de rechtbank zegt dat er een probleem is, euh, geen probleem is zolang ze ja, maar de kelder weghalen. Maar ze willen dat natuurlijk niet doen, omdat dat veel geld zou kosten. En omdat ze bang zijn dat die waterleiding dan alles opnieuw kan doen verzakken. Oh. En ze kunnen ook de grond niet verkopen, want dan hebben ze nooit nog recht op een schadevergoeding. Dus het is dat... eigenlijk een beetje een stuk grond met wat smet op. Ja. Dat soort verhalen. Als je er zelfs zo hebt, dan kan je die altijd delen op consumenten, Radio 2.b, daar gaan we vanaf januari keert mee aan de slag hier bij Radio 2. Bon, uh, nog heel mooi Radio 2 nieuws. De eregalerij was er met een leven vol muziekprijzen voor Margriet Hermans. En die twee kleine sloebers van een Aaron Blomaert en Francisco Schuster die hebben zo'n mooie versie gemaakt van Alle Mooie Vrouwen, zijn zo lelijk. Luister even mee hoe dat live klonk in Oostende. Alle mooie mannen zijn zo lelijk behalve dan de twee die het voor u komen zingen. Maar het goede nieuws is, ze zingen nog beter dan ze eruit zien. Ze zijn uw applaus dus meer dan waard. Francisco Schuster en Aaron Blommaert. Zijn zo lelijk als ik jou zie. Alle, de, alle mooie vrouwen naar mijn voeten. Het doet me niet dat je niet verwacht. Je bent het neusje van de zon. De kruim, de lachrijn. Jij bent zo mooi, te mooi om waar te zijn. Alle mooie vrouwen zijn zo lelijk. Alle mooie vrouwen zijn zo lelijk. De mooie vragen, is hij zo leuk als ik jou zie? Je hebt het lijf van mij, Charis. De ogen van Kampien dood. En mijn leven lijkt een spookje, het is te gek, maar ze is ego. Ik laat me vallen in jouw armen Ik kom altijd goed terecht Wat er ook van alle mooie vrouwen wordt gezegd Alle mooie vrouwen zijn zo lelijk Alle mooie vrouwen zijn zo lelijk Alle mooie vrouwen zijn zo lelijk Als ik jou zie Als ik jou zie Geen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 Je bent een vrouw van heel veel woorden, je bent zo zuld als Maartse pijn. Maar als ik alles zou vertellen, dan moet dit een matchversie zijn. Ik kan zwemmen als een vis, maar ik in je ogen. Jij bent zo mooi, zo mooi om te zien. Laat u horen voor de allermooiste graag! Als ik jou zie, Aaro Blomaert en Francisco Schuster Van die Ook. Niels de Stadbader. Een, een applaus voor Aaron Bloomaert en Francisco zuster. Wat Niels de Stadbader allemaal nog verteld heeft Goed, op de Eregalerij goeie. daar in Oostende. En wel, je kan dat uh, volgen. Zondagmiddag hier bij Radio 2. Het beste uit de Eregalerij. Nog een goede luistertip voor dit weekend. Een podcast. Ja, er zijn misschien mensen die dat nog nooit gedaan hebben. Probeer dat ja, dus. Ja, ik heb al mensen ge gehoord langs die zeiden van... Maar wat is dat nu? Waar kan ik dat dan... Denk, het is een goed gesprek met actrice Maike Kafmeijer. Het duurt een half uurtje en je beluistert het op VRT Max of radio2.be. Het voordeel, je luistert wanneer en waar je wil. Het heet Peter van de Veer en de Zandloper. Want Maaike Kafmeijer vertelt daarin dat ze evengoed zuster Maaike kon geworden zijn. Heeft ze verteld. Ze zat op een soort kerkkamp. En toen kreeg ze een brief van een priester van dat kamp met een bijzondere vraag. Luister en kijk nu even mee. Op een bepaald moment kreeg ik dus van een van die priesters een brief of dat ik misschien een keer zou kunnen nadenken over een ander leven. Of dat ik misschien zou kunnen intreden bij de zusters. En ik heb me nog vaak voorgesteld, sta nu voor, dat ik nu echt in een klooster was gegaan. Wat was er dan van mij geworden? Kort daarna is er iets dramatisch gebeurd. Wat precies, dat hoor je in een nieuwe aflevering van De Zandloper. Radio 2be daar vind je ook meteen al informatie hoe je moet beluisteren. Doen, het is plezant. <totstuken>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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Punto, punto, dat moeten we niet uitleggen. Dat is gewoon een heerlijk spelletje dat we spelen met Loren de Lange uit Veurendag Lore. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven. <lacht> Langzaam leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hipipipip. Hoera! Dankjewel, Loren. Oh, prachtig, ja. gezellig in Venneboze, in Nederland. Lekker zwemmen en bowlen ja. en zingen. Goed. Zeg, Loren. Ik hoop, ik hoop dat ik op mijn verjaardag jou een exclusieve Goedemorgen, Morgen mok kan schenken. Maar het ligt aan jou, hè? Ja. Eén letter krijg je: Vul Vulanen. Bij drie juiste antwoorden win je. Speelsnel en passen als je het niet weet. We beginnen met de letter okay. S van uh, Super. Welke S is een Antwerpse gemeente? En de de verleden tijd van schieten. Pas. Welke T zijn Terry, Sidonia en de zus van één van jouw ouders? Papa. Welke U uh, is een Ierse muziekgroep die in 2017 voor de laatste keer in het Koning Boutenwijnstadion stond? Allee, Lore! Dat ik weet het niet! Je hebt recht. Ik merk het. We gaan overlopen. De Antwerpse gemeente met een S en verleden tijd van schieten was schoten. Schoten, ah ja. Ik. En dan Terry Sidonia, de zus van een van jouw ouders is niet papa, maar Tante. En dan de u. We zochten u toe. <lacht> het is makkelijker als je in de auto zit. <lacht> Dat zeggen ze altijd. Hè. Punto punto clichés. Wie zijn ze? Zeg, maar het is niet erg. Je bent op de radio geweest. Je hebt prachtige zongeloren. En ik hou van je. Dank je wel om mee te spelen. Fijne dag nog. <lacht> Dank je wel. Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. En er zijn van die liedjes die je altijd moet spelen als je jarig bent. Don't Stop Believing. Is waar, hè? Zeker dan. Nooit stoppen met dromen. En geloven. Journey om 21 over 7. Kom maar binnen nou met die vrijdag. Just a small town. Try de Radio 2 Top 2000. Ja, je gaat veel moeten doen hoor, maar dat is binnenkort allemaal. Bo, dankjewel voor al die mooie verjaardagswensen. Charlotte beantwoordt ze met plezier. Ja, maar jij hebt ook al heel veel zelf beantwoord, hè? zijn ja. Hier een team, hè? Ja. Altijd een belevingstoonzaal in je buurt. Gisteren hoorde ik op het nieuws dat ze ons waarschuwden voor een enorm zware zonnestorm. Weerman Bram Verbrugge, goedemorgen. Ja, goedemorgen dag Peter en allereerst gelukkige verjaardag. Dank je wel. Dat is lief. Ik heb nu wel niks gezien van die zonnestorm. Nee, dat heeft met de, met de wolken te maken. Hè. Maar de zonnestorm uh, was er wel degelijk. Hè. Het gaat om een, een heel krachtige uitbarsting van de zon in de richting van de aarde. Dat interageert dan met onze atmosfeer en dan krijg je noorderlicht. En dat noorderlicht was, was ook bij ons te zien, moesten er geen, uh, geen wolken zijn. Dus we gaan er uh, ja, nauwelijks uh, iets, van, uh, iets van gemerkt hebben. Wat wel mogelijk is, en dat is misschien een beetje raar, we noemen dat space weather. Het heeft ook met, uh, met het weer te maken. Maar uh, ja, space weather wil... Uh, heeft te maken eigenlijk met, met die zonne-uitbarstingen en die kunnen een invloed hebben op onze satellieten. En daardoor kan bijvoorbeeld uh, de, de GPS vandaag een, uh, een paar meter afwijken van, uh, van wat je normaal mag verwachten. Mo, let toch maar een beetje ja. op allemaal. Maar vooral het weer vandaag. Ja, koud, hè? Ja, inderdaad, koud weer vandaag, grijze start. Nevel en mist zie ik niet zo heel veel voorkomen in de KMI-app op dit moment. Dus weinig waarnemingen daarvan, maar wel heel veel wolken. En temperatuur op dit moment tussen 0 en min 2 graden. En ja, die temperaturen gaan vandaag niet veel hoger geraken dan die 0 graden. Misschien op sommige plaatsen een plus 1. Dus ja, het wordt echt wel een koude dag met weinig of geen opklaringen. De meeste kansen wat zon is voor de kuststreek ook voor de Ardennen, maar op de andere plaatsen denk ik dat het een ganse dag grijs zal blijven wel droog bij een zwak tot matige bries uit het noordoosten vanavond zijn die opklaringen er dan wel, dan wordt het nog wat kouder we gaan naar min 5 of min 6 op de meeste plaatsen in Vlaanderen, aan zee is nog net het vriespunt, 0 graden daar en in de Ardennen gaat dat zelfs daar op min 7 tot uh, min 9 met opnieuw 9 uh, mist en kans op wat rijmplekken. Morgen krijgt de zon dan wel wat meer ruimte, dus we krijgen dan een paar opklaringen in de loop van de dag. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog, behalve dan aan zee, daar zou een buitje kunnen vallen en dat zou ook meteen een, ja, een buik kunnen zijn van smeltende sneeuw of eventueel wat uh, korrelhagel. Temperaturen zijn morgen net positief, ze liggen rond 1 graad in het binnenland en tot 4 graden aan zee. Ook zondag is nog koud en grijs, met dan na de middag en s avonds wat uh, ja, wat lichte smeltende sneeuw of wat regen bij 1 graad. Ook maandag, vooral na de middag, wat, wat winterse neerslag bij 4 of 5 graden. En dan wordt het ietsje minder koud op dinsdag en woensdag. Dan krijgen we 6 graden, maar wel met periodes van, van regen. Hou daar weer rekening mee, dankjewel. En nooit vergeten wat Michael beblazingt. It's a beautiful day. Goedemorgen.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 It's a beautiful day I can't stop myself from smiling If I drink and then I'm buying And I know and there's no denial. That it's a beautiful day I send this up and the music's playing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 It's a beautiful day. Michael Bublé, a beautiful day. Het is 1 over 7. 1 over half 8 zal ook beter zijn waarschijnlijk.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 En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. Scheldenlanden. Dat is een van de vijf namen die gisteren werd voorgesteld op de gemeenteraad van Zwijndrecht als nieuwe naam voor de fusiegemeente met Kruibeke en Beveren. De andere vier waren Scheldenwaas, Oosterwaas, nieuw Scheldenland en Oostwaasland. Maar niet iedereen was even enthousiast over de keuzemogelijkheden. De procedure om die namen te kiezen is niet ernstig gevoerd, zegt Groenschepen Steven Vervaat. Er is een longlist opgesteld op basis van een week of tien dagen in inzendingen van burgers waar dan iemand een selectie heeft uitgemaakt. Nu alleszins, ik denk dat een de naamgeving, je moet dat vragen aan naamkundigen, eh, zij moeten met goede mooie, correcte voorstellen afkomen maar wat hier gebeurt is, stuur maar iets in het een en het ander klinkt wel goed, dit moet deftiger en ernstiger bekeken worden De kwestie van de nieuwe naamkeuze is nu doorgeschoven naar de volgende gemeenteraad. Er komt voor. Voorlopig dan toch geen fusie tussen de watermaatschappijen Waterlink en Pitpa vanaf 1 januari. Dat was wel zo aangekondigd en er was zelfs al een nieuwe naam voor de maatschappij, Adelta. Maar Pitpa legde gisteren de gesprekken over de technische uitwerking van de fusie stil, omdat er onvoldoende wederzijds vertrouwen zou zijn. De nieuwe maatschappij zou drinkwater moeten leveren in de hele provincie Antwerpen. Hoe lang de gesprekken zullen stil liggen is niet duidelijk, maar het heeft geen enkel effect op de dienstverlening.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 een breedte van uh, twee meter die werd voorzien. Het laatste deel, dat is nu afgewerkt... ...en vandaag gaat de Retische weg volledig open voor alle verkeer. Koud en mist vanmorgen, zo'n één graad vannacht, min vijf. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 uur. Hey, en ja jongens, Mona, ik weet niet of jij er gaat kunnen op antwoorden... ...maar we zitten met een belangrijk probleem in Limburg... Um, Dat is we zo meteen, maar eerst de andere problemen, vertel eens. Nu gaat het traag op de binnenring rond Brussel, tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de E40 van Brussel naar Leuven blijft in Kruinen de rechterrijstrook van de oprit versperd. Dat komt door een ongeval en dan rij je ook tien minuten langzamer op de Antwerpse ring naar Gent, van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Ja, ik ben heel benieuwd, want er is iets aan de hand. Gerda Poelaert uit Riemst, Goedemorgen. Goedemorgen. Gerda, wat heb jij meegemaakt? En ah, niet veel gelukkige verjaardag gisteren. Maar kom maar, echt waar, Wel Menen je toch niet? Schat, wat is dat nu? Hello. Wat is het? Lieve. Ah, ik oh. wil, je zeggen, ik wil je zeggen? Wat wil zeggen jij zeggen tegen papa lijkt? Goed. Lekker. Goed, van jou, <laughs> Dankjewel, Dank meneer, jongen. Maar allez, ze zeggen me hier van... Gerda heeft een probleem. <laughs> heeft een hert aangereden. Het is mijn vrouw en mijn zoon. Ik hou van jou. <laughs> ik zou hetzelfde kunnen zeggen. Ik hou van jou. Ik hou van jou, jongen. <laughs> ah. <laughs> wat, een, wat een dolle ochtend, schat. Wat een dolle ochtend. Je hebt controle kwijt. Het kan niet zijn. Wat oh, moet ik daar niet, niet mee zijn. doen? Oh. Ja, ik ben sprakeloos. Dat is inderdaad waar. Als jij begint te spreken tegen mij, dan weet ik echt niet meer wat zeggen. Tuurlijk niet. Uh, oh. ik erop, we gaan er nog vieren vandaag. In de kijkt er ook naar uit. Ja, sowieso. Ben en en je Sinterklaas met... vandaag? Ja, Sinterklaas komt in jouw klas vandaag. Zeg, Heb je een beetje lekker geslapen, jongen? Ja. Ah, uitstekend. Heb je je mama haar voeten gekriebeld? Ja. Ah, uitstekend. En even aan haar neus getrokken ook? Ja. Ah, het wordt een mooie dag, ik hoor het nu al. Lex en mijn lieve, lieve, lieve vrouw, ik mag voor heel Vlaanderen zeggen, zonder u zat ik hier niet en ik zie u doodgraag. Dank u wel. zien jou ook graag. Dag. Dag. Ja, dit bericht was ook even gesponsord. Platte batterij, de touringwegewakters staan 24 uur of 24 voor je klaar, overal in België. Ik ben de smeerlappen.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 Tickets en info via lifenation.be Samen met Radio 2 Oh la la la la la Je had er nog even aan bekomen. Dankjewel voor alle mooie mooie verjaardagswensen. Doe deugd hoor. En als we niet meteen antwoorden het is omdat het emotioneel is. Hey. Zonder helm op een brommer mocht zitten. Toch hè, Germaine Jackson en Pia Zadora. Back to the 80s in dit geval. When the rain begins to fall. En dit weekend nog veel meer. Back to the 80s, 90s en 80s. Dat is een beetje het weekend van. En Karemeine die is op zoek naar jouw song. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar vooral dankjewel allemaal. Dankjewel Fabienne, Kat, Jan, Lut, Olly, Riet. Anja, Janine, Jan, het is ook heel mooi om te zien. Mensen sturen ook echt kaartjes. Ja, met tekeningen van jou, met een feestmuts op en zo. Heel lief allemaal. Odette heeft zelf een fysieke kaart dan ingescand en doorgestuurd in de app van Radio 2. Dank je wel. Maar, we moeten het even hebben over iets dat mij opgevallen is. Daar ben ik dan mee wakker geworden. En jij misschien ook. Goeiemorgen, morgen. Die horrorbeelden in de wedstrijd van Gent tegen Luhansk. Goed gedaan van Gent, maar vooral die beelden. Wat is daar gebeurd, Charlotte? Paul Nardi van Gent die trapte een bal uit, de doelman. en Hij breekt dus zijn been daardoor. Meteen een open beenbreuk. Het was verschrikkelijk om te zien. Hij heeft zijn gezicht... Ook verborgen om hmm. gewoon niet te moeten kijken op, op zijn benen en op de situatie. En zelfs trainer Hein van Hazenbroek die zei: Ik heb in 50 jaar tijd nog nooit zoiets meegemaakt. Maar ja, ja, want die, die mens, die, er was niemand tegenbotst of wat dan ook. Nee, gewoon uit het niets, precies. Dus ik vroeg me af: van, hoe kan dit? We gaan even bellen met Bruno van Hekken van Klebrugge, de sportarts. Goedemorgen, Bruno. Goedemorgen Peter en uh, gelukkige verjaardag ook. Uh, ja, Dankjewel Bruno, dankjewel. Even over die beelden. Heb jij dit ooit gezien in je carrière? Um, ik, heb, ik heb gelukkig het zelf nooit meegemaakt, maar ik was toevallig recentelijk nog bij een wedstrijd aanwezig in, in de Premier League. En daar heb ik een, een exact dezelfde blessure gezien, ook zonder contact. Dus het is helaas niet, ja, niet eenmalig. Het, Heel soms zie je het wel. Kun je beschrijven wat er precies gebeurt? Dan? Hoe kan je dan plots zo'n open beenbreuk krijgen? Wel, uh, Paul gaat eigenlijk, uh, ja, komt eigenlijk een klein beetje uit balans. Hij staat op één been en zijn voet roteert. Uh, het is die torsie, die draaiing die, uh, die het hem doet. Um, en een, een, een samenloop van het omstandigheden, eigenlijk gaat er dan een cascade in werking. Normaal gezien moet, die, moet zijn been gestabiliseerd worden door een aantal ligamenten. Uh -huh. Maar doordat door, door hij een, een beetje uit evenwicht komt en die hefboom net iets te groot wordt, begeven die ligamenten het. En als, als dit het begeeft, gaat de volgende... In en dat is dan uw bot. En als, ja, bij hem is het helaas een, een, een combinatie van omstandigheden die er dan toe toegezorgd is dat, zijn, dat zijn, zijn beide onderbenen eigenlijk eh, gebroken zijn. Daar komt het op meer. Ah, indrukwekkend. Ja, ja, Ik ken Paul ja. persoonlijk van bij Brug, Je hebt hem nog niet gehoord, maar ja, als je dat als voetbal als keeper zoiets meemaakt, ja, wat doet dat dan met je? Wel, ja, het is, het is een, een, mentaal heeft het, een, het heeft niet alleen fysiek, maar ook mentaal een heel, heel grote impact natuurlijk. Sporters eh, voelen hun lichaam aan als, als zeer sterk en hun lichaam is hun werktuig. Mm -hmm. En toch worden ze geconfronteerd met, eh, met toch de, de, de, de mogelijke zwaktes die er zijn. En je kan, want ik, ja, inderdaad, Paul ken ik en hij is een op en top prof. Um, ik werk er nu wel al een, een tijdje niet meer mee samen, maar hij, hij, hij is steeds enorm veel blessurepreventie gedaan probeert alles, alles uh, zo goed gecontroleerd mogelijk in handen te, uh, te houden, maar ja, het heeft een, een ongetwijfeld zware impact op iedereen, maar ik twijfel er niet aan dat hij, dat hij er wel bovenop kan komen ja, ja het, is, het is niet zo dat hij kan perfect revalideren, hoe, hoe lang gaat hij duren, denk je voor hem? Goh, um, het, het, het helen van de fracturen uh, neemt, neemt al snel een, een, een tweetal maanden, twee, drietal maanden, maar dan, ja, het hangt er wat van af van wat is er uh, van extra schade natuurlijk. Is mm. er uh, schade in het gewricht? Zijn er zenuwbanen geraakt, bloedvaten? Al, al die extra zaken uh, gaan, kunnen het herstelproces wat, wat compliceren. Yeah. Maar ik verwacht wel, ja, dit seizoen zal hij inderdaad niet meer op de vuil nee, staan. Dat is dat dat te denken me Ja. Uh, yeah. We wensen hem in Gent heel veel, heel veel goede moed. Inderdaad, het seizoen is om zeep. Maar daarna terug op dat veld, natuurlijk, Polnardi. Dankjewel, sportarts Bruno van Hekken. Nog een heel fijne ochtend. Dankjewel. En goede muziek, maar Back to the. Oh, ik denk dat net Nelly's was. Goedemorgen. Dit is Paris en hani B. Goedemorgen, morgen. Peter van der Weijden. Me That's what you to me. Ik kan ervoor zorgen dat ze het voor jou zingt. Volgend jaar, zaterdag 30 maart, Back to the 80s, 90s en Nilies. Dit was uh, van de Nilies 2000, exact. Haal je kaarten op radio 2.be, want het is met Bella Perez en Friends, onder andere Jodie Bernal. Nou, dat er komen er nog aan, Die Opel 3 zal er ook zijn. Maar het is vooral koud, koud, koud, koud, koud. En hoeveel bulldozers hebben we nodig om die studio te vullen met stroeizout... dat nu af? Ja, we hadden voor het eerst, was er voor een ja, nieuwsbericht dat er gestrooid werd deze week. En ik dacht, hoeveel zou dat dan zijn? 250 ton, kan dat hier binnen? En eh, wel, lieve luisteraar, zet nu de app van Radio 2 even op kijken. Of op live op VRT, als dat kan. Want we gaan het weten, Margot van de Regio is in Vorselaar bij een strooizoutdepot. Kijk nu even mee, want hoeveel ton kan er in onze studio? Margot. Ja, jullie gaan achterovervallen als jullie het antwoord op jullie vraag krijgen. Die krijg je zo meteen. Maar kunnen jullie oh. even meenemen in het strooizoutdepot van Willems oh. in Borselaar? Ik heb het gevoel dat ik in de Zwitserse Alpen sta, of toch op de top. En dat er hier elk moment iemand van de berg eh, kan skiën, Want hier ligt echt gigantisch veel stroozout eh, opgeslagen. Sven, hoeveel zout ligt hier exact? Hier in Dijzaal ligt nu aan 10.000 ton. Maar hier in Vorselaar zelf hebben wij opslag voor 40.000 ton. Oh, Dat is gigantisch. Ja, maar dat is ook wel nodig als er echt de winterprik aankomt. Dat zou zout effectief wel nodig. Ja, want jullie hebben het al redelijk druk gehad deze week met strooien. En jullie zijn daar stiekem wel blij mee, denk ik. Ja, ja, natuurlijk. Dit is weer dat wij, dat wij graag hebben. Wij leveren dus wegenzout. Dus uh, voor ons is dit geen slecht weer. Ja, business is business natuurlijk. Want vorig jaar was een vrij slecht jaar. Daar hebben jullie niet veel kunnen strooien. Ligt er dan nog zout van vorig jaar hier tussen? Ja, het zout dat nu in de depot ligt, is zeker nog zout van vorig jaar. Maar dat wordt niet slecht, dus dat kan helemaal geen kwaad. Dat eet geen brood, hè, zout, inderdaad. Um, er wordt gezegd dat strooizout slecht is voor onze auto. Is dat nu waar, of is dat toch een fabeltje? Ja, strooizout is effectief wel corrosief, dus het vreet in in uw wagen. Maar ja, het is nodig voor de weg veilig te houden, dus het is een beetje dubbel natuurlijk. Ja, ja absoluut. En je vertelde me daarnet dat het zout grotendeels gemaakt is van, van keukenzout. Kan je daar dan eens van proeven? Uh, het, is, het is hetzelfde zout als keukenzout, maar er wordt een additief toegevoegd, zodat het niet klontert, dus echt om het Op tijd is het niet meer. Nee, Oké, okay, dan ga ik mijn, mijn vingers van de berg houden. Um, er is een belangrijke vraag van Peter, die is vandaag jarig, dus je kan hem dat als cadeautje geven. Die vraagt zich af hoeveel strooizout er in onze studio in Brussel past. Ik heb dat eens gaan uitmeten met een meetlatje en dat is in totaal 75 kubieke meter groot grootsven. Dat is ongeveer een 90 tot 100 ton van dit zout. Dus uh, oh. drie volle vrachtwagens kunnen we bij jullie in de studio hebben. <lacht> Dat is misschien niet het beste idee. Hij gaat er niet gelukkig mee zijn, denk ik. Kijk, nou, bij deze hebben jullie toch het antwoord op jullie vraag. Super, en uh, weten we ook dat ze heel hard aan het werk zijn. Uh, dus chapeau voor iedereen die uh, het strooisaat inlaat en ook uh, elke nacht op de baan is om het veilig voor ons te houden. Oh mooi, zeg drie kamions. Ga die beelden zeker even bekijken. #goedemorgenmorgen op Instagram indrukwekkend om te zien. Drie kamions. Ziezo. kijk, als je nog eens een vraag hebt, Charlotte Kroon. Ja, het wordt opgelost hier, fantastisch. Dank je wel. <coughs> maar komen, hoor.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 for mm -hmm. Die is met als je Lise hoort, Who Will Be There, live muziek. Maandag maak ik hier wakker met haar. Ze heeft een hele goede song uit Er komt nu maandag tien jaar Frozen vieren. Die film over ijsprinses Elsa, weet je nog wel. En als liefde grote hit Let It Go zingt, dat wil je horen. Welke hit was dat ook alweer? Dat was... Uh... Let it go, let it go. I can't hold it back anymore. Let it go. Geen Dieme maar uh, Lies, nu maandag. Hoh, Lore? Ja, hey, hallo? Lore. Ja, Lore de Lange uit Diksmuiden. Zeg, Lore, daarnet heb jij meegedaan aan Punto Punto en heb jij verloren. Ja? Lore heeft verloren. Oh. Maar je hebt zo mooi gezongen van mijn verjaardag. Ja. Jij krijgt van mij een morgenmok. Ja, alsjeblieft. <laughs> Dank je wel. Ah, dat was leuk. Ja, tuurlijk wel. Geniet van het weekend, Lore. Dat nou, gaan we zeker doen.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 Bouwen aan morgen begint vandaag. Ga voor geslaagde feesten met de lage prijzen van Lidl, want tot en met dinsdag 3 walnootbroodjes plus drie gratis voor maar 1,65. Hm, mm, voor bij de kreeftensoep. En bij de zalm? Oh ja, en bij de kaasplank. Lidl voor iedereen die telt.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 dat wordt plezant, hè. Ik ga vanmorgen een paar mensen teleurstellen. Nu al sorry, het gebeurt over tien minuten. En je zal het willen horen. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2. Het is exact acht uur VRT Nieuws, Charlotte Kroon. Goedemorgen. De gevechtspauze in de Gazastrook is na een week voorbij. Israël heeft het voorbije uur de oorlog hervat. En in het roodgaan bij de bank kan vanaf vandaag duurder worden. Het Israëlische leger zegt dat het zijn militaire acties tegen het extremistisch Palestijnse Hamas in Gaza heeft hervat nu de deadline voor de verlenging van die gevechtspauze verstreken is. Een week lang werd er niet gevochten. Hamas liet 110 gijzelaars vrij en Israël 240 Palestijnse gevangenen. Maar, maar een Trio, er is geen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 is of het Israëlische leger even brutaal te werk zal gaan als voorheen na een duidelijke oproep gisteren van de Amerikanen om burgers te sparen. En er komen heel wat reacties op die gevechtspauze, ook van onze premier Alexander De Croo. Hij vindt het erg dat die gestopt is. Ik denk dat die periode van wapenstilstand die heeft langer geduurd dan verwacht. We hebben gezien dat vele gijzelaars en gevangenen zijn vrijgelaten ik blijf bij mijn woorden die ik gezegd heb aan, aan, aan Rafa. Geen burgerslachtoffers meer. Ik hoop dat men daar alles aan doet. Maar het feit dat het geweld opnieuw begonnen is, is, is, is geen goede zaak. Onder nul gaan bij de bank kan vanaf vandaag duurder worden. Banken mogen hogere tarieven aanrekenen als je het rood gaat op je zichtrekening. Maar ook als je betalingen met een kredietkaart gespreid gaat terugbetalen. Banken zijn niet verplicht om hun tarieven op te trekken, maar de overheid heeft wel hogere maxima vastgelegd. En dat gebeurt vanaf vandaag, zegt Lien Murisse van de overheidsdienst Economie. Aan een consumentenkrediet, zoals bijvoorbeeld een lening of een kredietkaart, zijn er altijd kosten verbonden. Maar die worden beperkt door het wettelijk maximale jaarlijkse kosten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 Lose. Union was beter, maar miste een paar kansen op de overwinning. Dat zegt speler Charles van Houten. Heel frustrerend, omdat ze dit seizoen ze makkelijk binnen en dan vandaag eh, creëren je eigenlijk 3-4, ja, 100% mogelijkheden. En scoor je geen één. Ja, op dit niveau, als je er 3-4 krijgt, dan moet je zeker 1 of 2 twee, twee doelpunten maken. Union is nu derde in de groep. Op de laatste speeldag speelt het tegen Liverpool. En in de Conference League heeft Racing Genk met 2-1 verloren tegen Fiorentina. Genk kreeg in het slot nog een penalty-doelpunt tegen. En het had anders kunnen lopen, zegt de doelman Hendrik van Krombrugge. Er zat heel veel vuur in de wedstrijd. Op het einde denk ik te veel frustratie. Uh, te veel uh, uit ons spel gehaald door de, de Italiaanse provocaties. Ik denk ook, uh, dat is ook het enige wat ik er ga over zeggen over de scheidsrechter. De wedstrijd niet in de handen had. Voor de rest ga ik daar niets meer over zeggen. Maar we hebben onze kansen gehad de eerste helft. Hè. Ik denk als we de wedstrijd aanvatten en we scoren twee keer in het begin, dan denk ik dat ze deze wedstrijd gewoon kunnen winnen. Genk staat derde in de groep en heeft nog weinig kans om door te gaan naar de volgende ronde. Club Brugge en AA Gent hebben hun voorlaatste groepsmatch in de Conference League allebei kunnen winnen en zo houden zij kans op groepswinst. Brugge won met 0-5 bij Besiktas in Turkije en AA Gent met 4-1 tegen het Oekraïnse Luhansk. Maar bij Gent liep doelman Paul Nardi een open beenbreuk op. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Door een gebrek aan dokters in de regio rond Turnhout vragen ze daarom eerst naar een website te surfen. Via vragen kom je daar te weten of je doktersbezoek echt nodig is. En in de dossin in Mechelen zijn 49 nieuwe foto's opgehangen van mensen die van daaruit vertrokken naar het concentratiekamp van Auschwitz. Het is de bedoeling om van iedereen die er werd weggevoerd een foto op te hangen. Koud en aanvriezende mist. 1 graad, vannacht min 5 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app Vrijdagochtend de hoogte. Hoe zitten met de problemen op dit moment, Mona? Het is echt super rustig vandaag. Het mag ja. ook een keer. Hè? Ja. Op de binnenring rond Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Stormbeek en Vilvoorde. En er is wel net een ongeval gebeurd op de N49 van Zeldzaten richting Knokke in Moerenkerken. Daar blijft de weg gedeeltelijk dicht. Een pannen is niet het einde van je plannen. VAB Pechverhelping is er 24 op 7. Dankjewel Nadia, dankjewel Nathalie, dankjewel Patricia, dankjewel Nico, dankjewel Maria, dankjewel Sepp, dankjewel Ilse, dankjewel Rita, dankjewel Lieve. Moggen, moggen, moggen. <laughs> Peter van den Vijven. VRT Radio 2 Heel lieve woorden allemaal, maar wat een goede muziek zeg. 1 december, belangrijk dat het goed is. Dolly Parton.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 Lang niet meer alleen ooit. Ballonnen op de werkvloer, heerlijk hoor. 9-5, dankjewel, Dolly Parton. Perfect om te spelen op Back to the 80s. 90s en 00 s volgend jaar natuurlijk. Goeiemorgen, morgen. Je vrijdag als je niet gemerkt hebt, is vandaag 1 december. De laatste, laatste maand is begonnen. De dag dat u hoorde op Radio 2. Dat je vanaf vandaag ja, veel meer gaat moeten betalen als je net rood gaat. Ja. Op je bankrekening. De banken kunnen daarvoor kosten aanrekenen, maar het is niet verplicht. En het is ook de dag dat we hoorden dat jij 52 wordt vandaag. Ja, mooi, dank je. Er komt ook zoveel goeds aan op Radio 2. En dinsdag vertel ik jou hoe we de laatste dagen van uh, dit jaar misschien zelfs samen gaan doorbrengen. Um, ik zal misschien een kleine, kleine... Tip wat eraan komt. Kijk dit. Hm? Hm? Hm? Het is voor dinsdag, zet je wekker. Dinsdagochtend, dan vertel ik alles. Berenkoud is vandaag en ik ga vandaag een paar mensen teleurstellen. Ja, zet hem maar een beetje luider. Mijn gedacht, mijn gedacht. 37-koppige ochtendploeg van Goedemorgen Morgen zei van Wel, Peterke, Peterke, Peterke, als het toch uw verjaardag is doe jij maar even van je gedacht Ah, oh, goed zo Ik heb gedacht en mijn gedacht is, luister goed Je kan onmogelijk 20 echte vrienden hebben Oké, okay, verklaar je na, leg eens uit En wel, dus ik heb even geteld. Ja. He? Dus mijn vrouw, dat is sowieso mijn beste vriend. Ja. Dat is echt waar. Begrijp, en dan, dan zijn er een paar mensen die alles van me weten. Ja. Maar echt, wel <lacht> werkelijk alles. Ja, ja. Um, en dan zijn er een paar vrienden die veel weten, maar die vooral kameraden zijn. Zo. Ik kan ook nog wel echte vrienden noemen. Dan zijn er een heleboel kennissen, dat heb je ook natuurlijk. Nu, pas op, het wisselt ook soms. He? Met het sporen van ouder worden, er vallen mensen af. Er komen mensen bij, dat heb je natuurlijk. Sommige mensen kunnen dan plots een heel goede vriend worden. Maar... Twintig, dat vind ik echt een maximum. Je kan die ook niet onderhouden. Ja, ja je dat is wel van. ergens, ja. Ja, inderdaad. En wat je zegt ook, sommige mensen weten echt alles, anderen iets minder, maar daar heb je toch een band mee. En je moet het ook kunnen onderhouden, want ze zeggen het, hè, je moet daaraan werken aan vriendschap. Maar ik vind ja, het wel zo. Dat je is... kan ook niet altijd verwachten dat de ander jou contacteert. Je moet ook moeite doen. En als dat van twee kanten blijft komen, dan, dan is het fijn. Hè? Ik heb zo één vriend in mijn hoofd waarvan ik weet van die. Die, ik denk dat we elkaar één of twee keer zien per jaar. Ja. En toch is dat een van mijn beste vrienden. Ja, ja, ik heb dat ook een vriendin die ik ken van, van mijn drie jaar, van in de kleuterklas. Die woont intussen in Utrecht, in Nederland. En wij proberen elkaar twee keer per jaar te zien. Maar je zet ons bij elkaar en dan is dat meteen zoals vroeger. En je voelt ja. je er veilig bij. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus, uh, denk zelf even na: hoeveel echte vrienden heb je en hoe ver gaat de vriendschap. Ook een belangrijke, wanneer is iemand een... Echt goede vriend. Je kan geen twintig echte vrienden hebben, dat is het gedacht van vandaag. En nog een jarige zie je. Alana Dante wordt 54 vandaag, maar dit is van veel langer geleden hoor. Als je dat vriendelijk vraagt, ja. me for a ride van Alana Dante. Radio 2. Back to the 80s, 90s en 90s. was trouwens nog een enorme rel in 1998. Alana Dante ja, die deed mee aan Eurosong. Ja. heeft het niet gehaald. Er zat een latexpak aan. En dat zeer, weet je nog goed. Zeer krokant allemaal. Maar daar ging het niet over. Er was een hele rel, <lacht> omdat iemand uit de jury... De laatste nieuwsjournalist Mark Koenengracht... Die had toen een hele rel gemaakt omdat hij zei, van ja maar wacht, er zit een effect op Alana Dante, haar stem. Oh. Dat is niet eerlijk. Ja, dus en was dat zo? Er zat een klein effectje op, maar dat was, dat was niet getuned. Nee. Maar uh, ja, als je tegenwoordig kijkt wat er allemaal gebeurt, speelt niet zo heel veel rol natuurlijk. Maar wat een tophit. Nog geen kaarten? Ga ze halen. Want ik denk dat DJ Frank dit liedje absoluut gaat spelen. Volgend jaar 30 maart Het is een zaterdagavond. Sportpaleis, net voor de paasvakantie, kun je natuurlijk. Maar hadden een gedacht en het was heel helder, je kan onmogelijk 20 echte vrienden hebben. Dat is jouw gedachte en onze luisteraars denken daar het hunne over. Amber uh, uit Antwerpen zegt, ik ben helemaal akkoord met jou, Peter. Ik denk dat ik er ongeveer vijf heb. Ik vind dat genoeg, hè. maar soms kreeg ik door de maatschappij het gevoel dat dat extreem weinig is. Maar zij zegt, vijf goede, dat is in orde. Erika uit Oostende, het is waar, maar echte vrienden kan je maar op één hand tellen. En Kat zegt, als je twee echte vrienden hebt, ook in nood, dan ben je al rijk. En de rest, dat zijn eerder kennissen. Ja. Dus twintig vrienden bij mij, nee, een no-go, zegt zij. Dat is al veel, hè? Ja van de show, Ilse Eekman, die vat het ook samen. Hallo Peter, ik ben uh, tientallen keren verhuisd en daardoor veel vrienden verlopen, uh, verloren uit het oog, uit het hart. Dat klopt, hè. heb ik ook gehad. Ik ben op heel veel verhuisd en op een bepaald moment merk je... En die mensen bedoelen dat niet slecht, nee. maar dat dat contact verwaterd. Ja. En ooit één keer gehad, en dat is echt lang geleden, ik merkte op een bepaald moment dat ik altijd zelf belde naar iemand en op een bepaald moment dacht ik van, ik kan u een keer niet meer bellen. En dat is gestopt. Ja, kijk, zie. Dat was ja, zo het moet eng. echt van twee kanten ja, komen. En er is niks mis mee. Nee, maar, ja, ja, je zal mij waarschijnlijk een bal gevonden hebben. Wat oké okay is allemaal. Want ook die moeten er zijn. Blijf gerust je vriendenverhalen delen in de app van Radio 2. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord.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 Lege batterijen, recycleer ze allemaal. Breng ze dus snel binnen in een B-Bad-inzamelpunt. b, inzamelpunt. b Samen recycleren, beter voor de natuur. En voor ons allemaal. Campagne in samenwerking met de OVAM. Zoveel babyvoordeel vind je nergens. Nu bij Kruidvat. Stapelkorting op Pampers Big Packs. 2 voor 35 en 4 voor maar 55 euro. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verenigd. Geniet met Carrefour van extra feest aan kleine prijzen. Amai, Chablis. Geen feest zonder Chablis. Dat is waar, wagen met een kat en kat noemen Oei, sorry, George. Tot dinsdag bij Carrefour, onze uitstekende Petit Chablis Le Manon. Nu met 3 euro korting. Dat is maar 9,99 euro per fles. Ook op carrefour.be. Carrefour, ons vakmanschap drink je met verstand. Goedemorgen, morgen.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 Toch Teddy Swim doet het goed in de hitlijsten tegenwoordig. Loose Control Goedemorgen, morgen. staat in de Radio 2 top 30. Ah, daar ga je morgen voormiddag even moeten verluisteren natuurlijk met Peter Hermans. 22 over 8. Goedemorgen. Ja, een heel helder gedacht. Je kan echt niet meer dan 20 echte vrienden hebben. En dan kwamen nog reacties binnen. Er kwamen heel veel reacties binnen, maar we hebben ook een luisteraar. Dacht ik. Nico Jorissen uit Welle. Goedemorgen Nico. Goedemorgen Peter. Nico, ja, jij vat het perfect samen. Vertel eens. Ja, euh, Peter, het leven is als een. als een trein. Ja? Sommige mensen. Oh, sorry. Sommige mensen stappen op en sommige mensen stappen af. Er zijn mensen die blijven zitten op de trein, en er zijn ook mensen die vlug afstappen. Nico, het pakt jou. Ja. Waarom? Tja, dat ik al mensen heb gehad die afstappen en blijven zitten, ja. Gewoon, ja. Sorry. Nee, geen probleem. Geen probleem. Dat is zo. Dat is, eh, ja, zoals ze dan zeggen, dat is het leven. Maar in dit geval wel natuurlijk. Hè. Ja, weet je, inderdaad. Dat klopt. Weet je, zolang dat die trein bolt en dat er nog mensen op zitten hou die vast Nico. Dat is het belangrijkste. Dat gaan we doen, Peter. Dank je wel. We nog een uh, fijne verjaardag wensen. Nico, jij mocht. dat. Dank je wel om je verhaal en je gevoel even te delen bij ons morgens. Salut, hè. Graag gedaan. Fijne verjaardag. Ja, heel veel mensen die hun vriendenverhalen delen met ons. En we vroegen ons dan af van... Ja, maar hoe zit dat nu eigenlijk, dat, dat vriendschapding? Kun je inderdaad meer dan twintig echte vrienden hebben? Dat vragen wij ons af. En dat is jouw helder gedacht. Maar euh, Peter, het is eigenlijk zo. We hebben... Het is jouw verjaardag vandaag. Je bent ja? 53. Wij hebben 52, een, uh, ja, 52 ja? een echte vriend van jou uitgenodigd. Oei. En je mag raden wie het is aan de hand van ja-nee-vragen. Dus we bellen niet oh. met een expert nu over vraagstukken. Oh, mannen, mannen, mannen. Dus, um, ja. ja, begin maar, stel maar je eerste vraag. En of wie moet ik die stemmen? Aan jou? Uh, nee, nee, nee, niet aan mij, aan, aan jouw vriend. Aan mijn, aan mijn vriend. Ja, Oké, okay, even die kijken. Hier ergens in de buurt. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Altijd met zo'n dingen, zo'n stem vervormen, doen hè. Bent u een man? Ja. Oh, dan is niks zo moeilijk. Dat is ook zo. Stel je voor, ik dan de verkeerde raad. Ja, <laughs> Blijf gaan. Ben ik een man? Uh, woon je in Antwerpen? Nee. <lacht> ben je nou zo moeilijk. Maar ik vind dit zo moeilijk. Maar dit, dit kan toch niet? Oké, okay, zit je in de media? Oh, mijn god, man. Oh ja, misschien dat ik het wel weet. Uh, ken ik jou al heel mijn leven lang? Ja. Yeah. Ja, hebben wij al samen op feestjes gezeten? Ja. Yeah. Hebben wij samen al op begrafenissen gezeten? Nee. Dat niet, nee. Oh, dan, uh, dan weet ik het even niet weet je, meer. <laughs> nee, misschien dus Kan ik een, een, vragenlijst een tip krijgen of zo? Ja, kijk. <laughs> Oh, ik vind dit zo moeilijk. Uh, even denken. Ken ik jou van school? Ja. Oh. Uh, ken ik jou van, in, van, van school in Eeklo? Ja. Oh, mijn god. Ja, Ben je Piet? Yeah. Ma, Piet, ma. Ja! Maar Piet! Ik klink als een blikken mannetje. Je mag zo meteen even binnenkomen. Piet, ah, Piet ja, geweldig. Ja, Piet was een, uh, is nog altijd Hij is een, een hele lieve man. Ik heb niet zo heel veel contact met mensen uit het middelbaar. Maar met Piet zie ik uh, ja, meestal één keer of twee keer per jaar. Je zal hem zo meteen ontmoeten. Goedemorgen. Alleen mannen, echt waar. Mijn Sopper, worden allemaal. <laughs> Smeerlappen. <laughs> Goeiemorgen, vier voor half negen. Goeiemorgen, morgen. Lucy Lou, with my girl, Drew. Uh -huh. Cameron, Ronzi en Destiny. Charlie's Angels, come on. Come on. Bring uh -huh. it, bring it. Uh -huh.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 Independent Women, Part 1, Destiny's Child. Goedemorgen, het is bijna half negen. En bij ons een, ja, een echte vriend, één van de twintig, mag ik toch wel zeggen. Goedemorgen, dag Piet Baken. Hey, Peter. Piet Baken komt uit Eeklo. Um, ja, dat is het enige, eigenlijk, het enige nadeel aan jou. Voor de rest. <laughs> <laughs> maar leg eens uit, hoe kennen wij elkaar, Piet? Want uh, mensen weten dat natuurlijk niet. Wel, in, in mijn hoofd hebben wij zes jaar lang in dezelfde klas in het middelbaar gezeten. Maar deze zomer is gebleken dat dat toch maar twee jaar geweest is. Dus je hebt op twee jaar tijd een indruk van zes jaar nagelaten. Ja, ja. Uh, dus dat moet ergens, de de jaren tachtig geweest zijn. Uh, we waren 16, 17 jaar. We zaten in het vijfde middelbaar. En sindsdien, Peter, heb jij mij nooit meer verlaten. Hoe mooi kan dat nee, klinken? Het ding is eigenlijk vooral, we hebben elkaar gezien op een reunie toen we denk ik een jaar of tien van ja. Ja, school plop. waren. En in die tien jaar tijd hebben wij nooit contact gehad. Nee. Maar nee. wat is er dan gebeurd? Wij, wij gaan naast elkaar zitten aan tafel. Wij beginnen te babbelen en we merken van, maar allee, dan marcheert die nog altijd. Voilà. Hé, hey, dat was onwaarschijnlijk. Dus vandaar. Ik vind het gezellig dat je hier bent. Blijf je nog even. En ik? Zeker weten. Ja, want want ik... mensen op je leeftijd, ja, die mag niet zoveel mee werken. Dus ze vroegen aan mij: wil je hem een beetje komen helpen? Kus mij, klul, dan, zei je, wat raar, <laughs> Zometeen het nieuws uit je buurt. Het is half negen, Charlotte. Goedemorgen. De gevechtspauze tussen Israël en het extremistisch Palestijnse Hamas in de Gazastrook is na een week afgelopen. Kort nadat de deadline vanmorgen vroeg voorbij was, is het Israëlische leger doorgegaan met vechten. En volgens UNICEF hebben tienermeisjes nog altijd twee keer zoveel kans om besmet te raken met HIV als jongens van hun leeftijd. UNICEF zegt dat vandaag op Wereld Eetsdag. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen. Ik ben Sam de Mulder. Goedemorgen.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 liggen is nog niet duidelijk, maar het heeft geen enkel effect op de dienstverlening nu. In de kazerne Dossin in Mechelen zijn 49 nieuwe foto's opgehangen van mensen die van daaruit naar het concentratiekamp van Auschwitz zijn gedeporteerd. Die foto's zijn afgelopen jaar teruggevonden. Het is de bedoeling om van iedereen die daar ooit is weggevoerd een foto aan de gedenkwand te hangen, zegt Doreen Stijven van de kazerne Dossin. We zoeken nog op dit moment naar een kleine 5000 foto's. Dus we hebben er bijna 21.000 van de 25.843 gedeporteerden. Maar we weten dat de muur nooit volledig zal zijn. Op de muur staan zowel mannen als vrouwen, ouderen, kinderen, zelfs zuigelingen. Sommigen zijn hier in de Doceikazerne geboren terwijl hun ouders opgesloten zaten. Ze zijn nooit gefotografeerd. Dus we weten... Het is onmogelijk om een volledig monument te maken. De foto's komen vaak uit archieven, maar soms ook van mensen die tijdens het opruimen ergens nog een foto terugvinden. En de huisartsen in Turnhout en de ruime regio rond Turnhout willen minder patiënten over de vloer omdat er te weinig huisartsen zijn en het te druk is. Daarom vragen ze iedereen die zich ziek voelt om eerst naar de website moetiknaardedokter.be te surfen. Daar kan je symptomen invoeren en krijg je een advies of je echt wel naar de dokter moet of dat je gewoon een paar dagen thuis kan uitzieken. En de site is heel betrouwbaar, zegt dokter Chris Bayens van eerste lijnzone Kempenland. De universiteit Ant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 En dan nog het weer. Lage wolken en aanvriezende mist van morgen. Later wel lokale opklaringen. Duffel je maar goed in. Het wordt een koude dag. Maxima van plus 1 graad. En vannacht wordt het zeer koud. Minima tot min 5 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Alleen 1 graadje warmer. En meer nieuws uit Antwerpen. Vind je zoals altijd in de app van VRT Nieuws. Ja, mona, goedemorgen. Goedemorgen. Jongens, jongens, jongens, heb je Piet al gezien? Ik heb Piet nog niet gezien, nee. Ja, kom Piet zeker even bekijken. Piet is, uh, is een van mijn beste vrienden. Zit op dit moment live in de studio. Zeg eens dag tegen Mona Piet. Dag Mona. Ah, hij zo leuk. Heeft, ja, hij heeft een mooie stem en ziet er ook fantastisch uit. Maar ja, het, oh, de verkeerskaarten, heerlijk. Er staat al per file. Ja, inderdaad. Bijna geen rode lijntjes. Op de binnenring rond Brussel sta je tien minuten in de file tussen Strombeek en Vilvoorde. En in Brussel goed uitkijken voor een defect voertuig in de Luisa-tunnel richting Zuid op de rechterijstrook. Er komt een sloebervraag aan van uh, Gunter Dox, trouwe vriend van de show. Die vraagt, zeg, weet Piet een geheim over Peter? Wat wij luisteraars zeker niet weten, feiten zijn toch verjaard. Ik zal ze niet aan zijn neus hangen, Peter. Daarvoor is onze vriendschap te groot. Ah, ze maar ze hadden goed. mij sowieso gevraagd. En misschien is dit het moment. Ik weet het niet, ik, ik pak jouw show zo wat over. Want we zitten toch op Radio 52. En wacht, wacht, wacht. <laughs> of, nee. Wacht nog even uh, een paar minuten. Ben, ben ik te haastig? wil vijf minuten. Over vijf minuten, maar. Dan blijf ik nog vijf minuten bij jou, Peter. Ik zal mijn prostaat gaan controleren. Okay. <laughs> Regen, wind of sneeuw? Ga gerust op weg met Touring.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 Zo, dat is wel een hele lange brief. Lieve Sinterklaas, ik hou van knutselen, bouwen, paarden, raceauto's, poppenhuizen, keren, spelletjes, barbiepoppen. Komt goed, ga maar snel naar Bol Sinterklaas, want vanaf nu tweede aan halve prijs op heel veel speelgoed. De winkel van blije snoetjes. Radio 2, jouw goeiemorgen telt voor 2. morgen. elke dag telt voor 2.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 Is there's nothing holding me back. Zeker niet vandaag. Goedemorgen, morgen. Mooi berichtje binnen ook, in de van Radio 2. Goedemorgen, Peter, ook van alle trouwe luisteraars van Hingenen. Grenzen aan Temse, superleuke verjaardag. En dan komt-ie, tijd om u in te schrijven bij Okra of Samana. Nu gezien uw leeftijd. Merci, fongs. En dan krijg je ook een fluohesje van Okra. Okra, ja, ja vind ik tof. Maar wat is Samana? Een kent niet? Okra ken ik. Dat is een kijk, kijk, kijk. beweging voor, uh, voor frisse derde uur. Maar uh, bij ons, lieve mensen, ja, het is voor mijn verjaardag... hebben ze liever. Mantelzorgers. Dus Wie? Mantelzorgers. Ah ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Mooi fonds, dankjewel. Ik pak het mee. Heel mooie reacties die binnenkomen. Um, ik kan op dit moment in de app van Radio 2 en VRT1 iemand zien zitten die je niet kent, maar wil leren kennen. Dat is Piet Baken uit Eeklo. Piet, goeiemorgen. Goeiemorgen, luisteraars van Radio 52. Ik zei daarnet, je kan, maar, je kan nooit meer dan twintig echte vrienden hebben. Jij zit in mijn inner circle, kan ik wel zeggen. ik heb mijn prostaat even gecontroleerd, dus prima. Maar Marian Velge uit Avoghem zat ook te kijken. Marian, goeiemorgen. Goeiemorgen, Pieter en Piet. Gelukkige verjaardag. Dankjewel, zegt Marian. Wat vond je van Piet? Fantastisch, hè? Deze een kopie van u, vind ik. <laughs> Op welke manier? Ja, ik vind dat die zo goed bij elkaar past, uiterlijk, en ook die reacties. Dat is waar. Het uh, ja, gewoon fantastisch. Ja, maar ik ken, ik ken een paar dingen van Piet die sommige mensen gaan zeggen van maar dat kan toch niet. Weet je, dat Piet, vertel het zelf, wat eet je altijd op je boterham? Choco. En wat, ja, ja, choco. en? wat doe je daar eerst op? Goeie boter, maar wel kilo's goede boter. De gast, maar je moet hem zien zitten. Zo is echt een dik en kilo's boter. En wat drink je altijd? Enkel en alleen cola zero. Ja, excuseer, cola, gewone cola. Ja. Cola, gewone cola. Geen cola zero voor mij, enkel cola. En ik heb nog nooit, en dat vindt Peter vooral heel gek in mijn leven, ik heb nog nooit alcohol gedronken. Ja, nog nooit. Maar, en het ziet er fantastisch uit, hè. Voilà, kijk. Een monument. Eh? Marian, dankjewel. En Piet, jij wou ook nog iets vertellen over mij. Ik ben heel benieuwd. Iedereen zet Radio Luider nu. Ja, wel goed. Uh, men vroeg mij, ga je toch één verhaaltje meebrengen? Uh, en uh, we, we houden het veilig onder elkaar natuurlijk, Peter. We gaan hier geen gore, gore verledens oprakelen. En wel in tegendeel. Maar er is één moment geweest waarop ik zeker was van die Peter. Dat wordt een internationale vedette. <lacht> en ik neem jullie daarvoor allemaal mee naar uh, diezelfde late jaren. 80, waar wij samen in het college van Eclo zaten. Mm -hmm. um, en toen op Rome reis gingen, he, zo was dat. Uh, we gingen de paus bezoeken. We hebben die kerel ook gezien. Ik weet niet of hij ja. er nu nog over spreekt. Heel dicht. Ja, we hebben daarmee gezwaaid en Zeker. zo. Paus Johannes Paulus II. tweede. Ik kan het niet meer weten, want die man is, denk ik... Die Die, is er niet meer. die zijn we kwijt. Hè. We zeiden, hey, hallo. En hij zei, Je Maar we wijken af. Maar we wijken af, want... Um, wij zaten in een bus, uh, een heel gekke bus toen. Het was een soort dubbeldekker waar wij in de ruimte waar ze nu de valiezen steken, daar zaten, zaten ze ons. Ja. Voilà. Uh, ik heb ook de indruk dat ik heel veel geslapen heb uh, terwijl dat de bus reed. Maar op een zeker moment zijn we ergens uitgestapt. Ik denk zelfs dat het in Rome zelf was. Dat weet ik niet. Maar goed, het kan ook in een andere heel mooie Italiaanse stad geweest zijn. En die Peter van den die springt uit die bus. En wat doet hij daar? Onaangekondigd. Begint hij gewoon when the lady smiles te zingen. Helemaal op zijn alleenen, heel die bus loopt leeg en die stelt zich daar natuurlijk rond. En Peter heeft daar voor Rome, voor Italië, voor alle Italiaanse schoonheden when the lady smiles gezongen. En toen dacht ik van die kerel die zou het wel eens kunnen maken. Zie je hebt hem hier nu zitten? Voilà, Radio 2, hij heeft het gemaakt. Kijk, dan moeten we het spelen. hè. Gaan we het mee zingen, Peter? Ja, ik denk. Nee, we gaan niet meer meezingen. Kom aan, we gaan Barry zelf laten zeggen, dat is beter, denk ik. Maar ja, ja, Rome, jaren 80, ik ben weer helemaal mee. Goedemorgen, lieve mensen. When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 Hey, every time it feels like the earth is shaking It doesn't matter, the glass is falling I Hear me shout You've heard it all before me, Cause every time we meet, the earth is shaking. It doesn't matter, glass is falling, I hear a shatter. Maybe it's raining faster and faster. van Golden Earring, When the Lady Smiles. Wow, man. Ik denk dat daar een beetje fout gelopen is bij mij. Oké, okay, is ja, dat de reden waarom het ooit helemaal fout is? Ik denk dat het toen helemaal fout gelopen is. Bij ons hebben we Piet Baken, Piet, Goedemorgen. Morgen. Men heeft dat geregeld voor mijn verjaardag. Piet is een van mijn beste vrienden. En ik zei daarnet, je kan niet meer dan twintig vrienden hebben, of echte vrienden, en Piet is erbij. Uh, trouwens, over Samana gesproken... Edward Sanders laat nog weten, dat is veel meer dan mantelzorgers. Vroeger heette dat zieke zorg. Ja. ja, die kennen we nog natuurlijk. Veel vrijwilligers zetten zich dagelijks gratis in voor zieke en kwetsbare mensen. Top. Piet, je hebt, hebt nog iets meegebracht, blijkbaar. Ja, ik, ga, ik heb iets meegebracht, maar dat zullen ze hopelijk van achter de coulissen ja, nog brengen. Er is ze er mee een, op komst. Oh, er is een foto. Een heel bijzondere foto. Oh, maar dat, dat ziet er heel lang geleden uit. In de app van Radio 2 op dit moment, waar ik tussen twee mensen sta... Ja, geen idee wie die mensen zijn, want die foto is volgens mij echt oh, 100 jaar oud. 100 jaar oud. 100 ja. jaar oud. Nee, weet je, de, iedereen weet ondertussen dat je een favoriete bakkerij hebt. Ja? De redactie vroeg mij deze week: Kan je erheen gaan? dat ligt ergens een Oeligam. Oeligam, zei de redactie. Ah, ja. om te zeggen. Geen nu maar al te twijfelen aan uw redactie. Uh, nu, ik ben daar niet meer geraakt, Peter, maar de linkerkerel op de foto, ja? dat is een eklonaar die tot voor twee jaar werkte in die bakkerij. Dat is Peter van Massenoven. Peter van Massenoven, voilà. is dat? Ah, ja, ja, ja. En dat ja. was de man die Argus had in Eeklo. En vermoedelijk, de foto moet dus 100 jaar geleden genomen zijn toen jij eens bij Argus op bezoek geweest bent. Dat was zo'n koffiehuisje waar je iets kon eten, kon drinken. Klopt. Voilà. daar sta je tussen de twee eigenaars. In de Molaren. Voilà. Perfect. Ja, hoe de mist toch ergens optrekt oh, En alles terugkeert En dus die Peter die heeft uh, een paar jaar In de bakkerij in Beernem gewerkt Die werkt er nu niet meer Maar die heeft gezegd, weet je Ik weet wat Peter zijn lievelingstaartje is Ik ben donderdag namiddag, dat was gisteren thuis Ik zorg voor zo'n taartje En je mag dat meebrengen Dus kijk, ik weet niet van waar het komt Het komt maar van hier Zot, zot man dit zou iets moeten zijn dat je heel lekker vindt. Uh, ik vind alles lekker wat ze daar maken of gemaakt hebben. Dus uh, fantastisch. Bij deze, heel speciaal gemaakt. Er staat op dat jij 52 wordt. We zullen het dan ook maar gaan geloven, zeker. Ja, Sorry, lieve mensen. Eens het is op... echt één lange <hacht> egotrip. Maar ik denk dat de citroentaart meringue citroentaartje is. Voilà. Absoluut. Hij kent jouw voorkeur. Oh, dank je wel, Peter van Massenoven. En dank je wel, ik moet dat ook wel even zeggen. Ja... Ze gaan graag horen in Temse. Daar hebben ze ook goede bakkerijen. Maar de beste van heel België, die ligt in Oederen, dat is uh, bakkerij Pentuur. Ja, dan, dan de naam mag toch gezegd worden op Radio 2. Voor ja. ja, Eén keer mocht dat wel. Of dat wel. Oh, wauw, dankjewel. Ja, had mag wel stoppen over mijn verjaardag. Zullen we gewoon lekker goede muziek draaien? Of heb je nog iets te vertellen, Piet? Well, het, het mocht <lacht> een klein beetje genant worden dan. Uh, want het gaat hier over vriendschap. Het gaat over goede vriendschap. Ik ben zo vereerd dat ik hier mag zijn als jouw heel goede vriend. En Wat doe je met vrienden, die nodig je soms eens uit die spreekt eens af, je laat die zeker niet in de kou staan, en Peter, wat is er toch een paar weken geleden gebeurd uh, Peter liet mij weten dat hij in katsant was, uh, dat is niet zo heel ver van waar wij wonen, uh, en hij zei van, ja weet je, moet je nog altijd een keer afspreken zou je niet een keer afkomen, en dat moest lukken, want die zaterdag was ik alleen thuis, met de hond uh, en dan dacht ik, ja top, dat is, uh, ik, ik spring in mijn auto ik kom met de, met de hond even wandelen naar katsant, ja. uh, en ik doe dat ook maar op het moment dat ik daar dan toekom, kijk ik op mijn gsm en dan lees ik, ah, piet, shit, we hebben andere plannen. Dan dacht ik van en ik ben toch jouw echte vriend, oh, Peter. Sorry. En dan heb je plots andere plannen. Wat heb ik gedaan? Ik heb 20 eurocent in de parkeermeter gestoken. Ik ben eventjes het strand opgewandeld en ik ben huilend terug. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. En terug naar een ekeloge Ik vond dat zo jammer. Ik ga het goedmaken. Ik ga het uh, goedmaken. Ja, ik ga het goedmaken. Ik weet nog niet hoe. Ja, hoe lul je dat uit. Uh, weet je trouwens wie er op één staat in de VRT Radio 2 Top 30? Wil ik het gewin? <laughs> Na dit verhaal. Peter van der Veer. <laughs> het is zoals uh, Joris zingt. Sorry Piet, eigen schuld. <laughs>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 nu mis ik haar woorden voor alleen maar monologen. Waarom niet haar in de steek? Heb je alles geprobeerd?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 Sorry, hoor, is eigen Dat Staat hij morgen nog op 1 in de Radio 2 Top 30? Moet je maar even checken bij ons. Ja, Piet Baken nog even bij ons. Een van mijn beste vrienden. Fijn dat je er was, Piet. Hey, het, het was voor mij ook een waar genoegen, Peter. Ja, vanaf nu luister je dus elke dag naar Radio 2 in plaats van naar Radio Minerva. Lade. Zeker weten. En zometeen kan je liedje gaan vragen bij Benjamin. Heel veel plezier. Goed weekend. Radio 2. Chantal op bezoek bij Linda. Zeg Chantal, de vorige keer hadden we het toch over kurk, hè? Nee, nee, nee, nee, jij gaat toch niet weer beginnen over de kurkvloer in de badkamer en in de Linda. Nee, en... nee, nee, nee, nee, niet die kurk. Ah! <laughs> kurk is helemaal niet zo duur als je denkt. Bij Kurkfabriek van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nog tot en met 6 december, speciale open deurmaand in Lokeren en Marigem. Adressen en info vind je op kurk.be Kurkfabriek van Avermaat.